met het NOS Journaal. Vandaag wordt herdacht dat kamp Westerbork 70 jaar geleden werd bevrijd. Vanuit dat Drentse doorgangskamp zijn in de Tweede Wereldoorlog... meer dan 100.000 Joden, Sinti en Roma naar de vernietigingskampen gestuurd. Bij de herdenking zijn twee gerestaureerde Duitse goederenwagons te zien... De directeur van het herinneringscentrum zegt dat de wagons zijn aangeschaft... omdat ze een icoon zijn van de jodenvervolging. Toch blijkt uit onderzoek dat de meeste transporten vanuit Westerbork... zijn uitgevoerd met personenwagons. De herdenking van de bevrijding van kamp Westerbork... is vanmiddag live te zien op NPO 2. Hillary Clinton zou volgens president Obama... een uitstekende president van de Verenigde Staten zijn. Ze heeft volgens hem een sterke boodschap... Alom werd, wordt verwacht dat de 67-jarige Clinton later vandaag bekend zal maken dat ze zich kandidaat stelt voor het presidentschap. Ze heeft een online video aangekondigd. In 2008 was Clinton ook kandidaat, maar toen verloor ze de strijd om de democratische nominatie aan Obama. Volgens twee belangrijke adviseurs wil Clinton zich in haar campagne richten op verbetering van de positie van middenklasse gezinnen. Ze wil zich presenteren als een vechtster. Activisten van Greenpeace hebben hun protestactie op een olieplatform van Shell in de Stille Oceaan beëindigd. Zes dagen geleden klommen ze op het platform terwijl het door een groot schip naar de Noordpool werd gesleept. Volgens Greenpeace zullen boringen in het Noordpoolgebied tot een olieramp leiden. Shell, dat het boorplatform liest, was naar een rechter in Alaska gestapt om een einde aan de actie te maken. De Greenpeace-activisten besloten uiteindelijk zelf het boorplatform te verlaten... omdat er hoge golven op komst waren. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het koelt af tot een graad of drie. Overdag schijnt de zon van tijd tot tijd, het wordt rond de 14 graden. Aan het eind van de dag valt er lokaal wat regen. Maandag is het droog en vrij zonnig. Dit was het NOS... Zandwoord heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. Cfm. In 2015 al 25 jaar live. CCFM. Met, Met nu. nu de nacht. Ik ben gewoon alsjeblieft, bel de dokter op. Ik ben terug uit de oorlog, uit de oorlog, uit de club. Mijn oren die piepen gooi kort sympathieke, ben brak als de president. Ik heb gedenkt, geef mij uw buprovin. Voelde de maar van jou net een zakkenbom. King van de club, King Stephen Thumb. Ik nam het als een man, kon het Tot de volgende ochtend ellendekamp. Zwaar in mijn zonen, we gingen door. Maar er was geen goud bij de regenboog. Hoi, ik ben brak Obama. And the cow from Thunderdome, Dome, Tonda Dome. Dome, my own. a missile again. Deze is deze liewie, deze liewie, deze liewie Doe mij bij, deze liewie, deze liewie Is niks voor mij, maar dat zeg ik nu Morgen zie je me weer met mijn crew Meisje aan in de Jamie Wood, super slecht gaan in de beter Zoe Molly komt er wel en niet hoef Help bij je mij terwijl ze niet doet. Nu ga ik slecht in mijn weg, maar zet een molly in mijn Dan de dom in mij I'm a misfit kid, kid, kid, kid. What's machine never do? I'm a misfit kid, a kid. 2015, al 25 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. Zie This is my church. This is where I heal my heart. Solutions to the enemies becoming friends.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 Must.